Wet, wet, wet. Ja, ik zie je blikken, maar jullie weten het allemaal nog wel, ja, precies. Ja. Het is Aretha Franklin week. Bob Marley en Iron Lion Zion. Dus op Radio 6. Soul and Jazz. Terug in de Aretha Franklin week. Ik uh, heb uh, Abdul Laus aan de telefoon uit Zuid-Vlaanderen. Hey Abdul, goedemorgen. Hoi. Ja, daar ben ik. Ja, daar ben je. Je zit gewoon. Je bent op de radio. Oh, waarom? Oh, nou. <laughs> hey Abdul, wat zijn de plannen vandaag? Wat ga je doen? Um, even kijken. Nou, ik ga vanmiddag. Uh, ja, ik ga vanmiddag mijn dochter helpen met de krantenwijkje ieder gewoon. Oh, relaxed. <laughs> ja. En uh, inderdaad nu nog eventjes uh, even thuis even luisteren. En dan uh, ja, de laatste tijd zit ik vaak radio op en, uh, ja, dus ja, het verruimt, ja Het verruimt ook wel mijn uh, muzieksmaak moet ik zeggen. Nou wat ja. fijn om te horen. Dat is precies waar we het voor doen. Heel goed. Ik Mooi. kan je ook zeer adviseren te blijven luisteren. Want zometeen uh, in ieder geval een van mijn helden. Jamie Cullum komt zometeen uh, langs. Komt hier gewoon spelen zometeen. Oké, okay. hij, hij is er al wel, hè? Of, uh... Hij uh, is er al. Uh, hij, ja, hij is er, ja, nee, het is bevestigd. <laughs> ja, ik, heb hem net okay, ook, ik heb hem ook gezien, hij komt zo meteen ook echt spelen. Hé, hey, ah, maar we mooi. hebben het over um, Aretha Franklin. Ben je een beetje liefhebber? Uh, nou, van, nou, van, ja, van Aretha Franklin uh, wel. Ik ken eigenlijk alleen maar de, oude, uh, ja, de oudere nummers eigenlijk. Dan zat je redelijk goed met uh, het prijsvraagje. Want ik liet drie oudere nummers horen. Luister nog even mee, Abdul. Ze moeten in de goede volgorde. Luister hem even helemaal uit, hoor. Dat waren er, drie. Uh, de oudste eerst, dan de middelste, dan de jongste. Wat uh, wordt het dan volgens jou? 2, 3, 1. Even testen. 2. Dit is Chain of Falls. 1967. 3. Free Way of Love, 1983. So far, so good. Dat doe ik. En dit is A Deeper Love, 1992. Dan is het goed hè Oh ja. Hé, hey, gefeliciteerd. Ik ga jou uh, mooie Arita prijzen sturen. Dan kun je kennis maken met een nieuwe Arita. Want dat nieuwe album sings The Great Diva Classics. Ga ik je sturen. En, ja, ik uh, hoor wel alle, inderdaad alle kritiek erover. Maar ja, je kunt het pas uh, zeker weten als je er alle nummers hebt geluisterd. Zo dus is dat, het. Dat kan ik dan mooi doen. Dat ga je dan doen. En je gaat een hele mooie DVD krijgen van een concert van haar. In het uh, gewoon Amsterdamse concertgebouw 1968. Dat is echt de oude Rita. Ja, dat leek me helemaal heerlijk. Nou. Het komt uh, jouw kant op, Abdul. Oké, okay, blijf even hangen. Ja, je blijft even hangen. En een fijne dag even vandaag. <laughs> Hoi. Medeski, Schofield, Martin en Woods. zijn dit lekker lang jazz.